9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Hongkong doen honderden demonstranten mee aan een mars... naar de Amerikaanse ambassade. De mars volgt nadat een dag eerder een nieuwe bezetting... van het vliegveld mislukte. Er wordt nu al ruim drie maanden actie gevoerd in Hongkong. De protesten waren in eerste instantie gericht... tegen de invoering van een omstreden wet... waarmee burgers aan China zouden kunnen worden uitgeleverd. Die wet ging woensdag definitief van tafel. Maar inmiddels liggen er nieuwe eisen. De actievoerders willen onder meer dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar het politie optreden tijdens de demonstraties.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 We gaan nu nog een uurtje lang vermaken met prachtige muziek. En we beginnen weer met een compositie van een wat onbekendere meneer, althans voor mij, uh, Alessandro Marcello. En uh, die leefde van 1673 tot 1747, dus een beetje een tijdgenoot van Hendel en Bach. Um, hij kwam uit Venetië, dat ook, is ook nog wel even leuk om te vermelden. Um, we gaan luisteren naar het concerto in d Mineur en daaruit het tweede deel, het adagio. Het wordt gespeeld door Céline Moanet, die speelt het op Hobo. En dan Larte del Mondo onder leiding van Werner Erhardt. Ja, dan gaan we nu naar uh, Frans Schubert en uh, met, uh, daarvan gaan we de symfonie nummer 8 in C-majeur draaien. En uh, ja, met die, met, die, met die symfonieën van Frans Schubert, met de telling en zo daar is iets mee aan de hand. Er is dus later ook nog, uh, als ik het goed uh, onthoud, ook nog een keer een negende symfonie... Uh, verscheen het, terwijl men eigenlijk dacht dat nummer 8 zijn laatste was. En dat was dan ook de beroemde Unvollendete, of zowel de onvoltooide symfonie. De symfonie die niet klaar was. Goed, D-944, The Great, is de bijnaam ervan. En we gaan deel 2 eruit draaien, het Andante con moto. Oftewel, het andere, een beetje gaande, maar wel met veel beweging. Heel mooi. Frans Schubertus en um, het orkest is ook niet een van de minsten, namelijk de Berliner Philharmoniker. En die staat in dit geval ook weer onder leiding van een grootheid uit de klassiek geschiedenis, klassieke dirigentengeschiedenis, Nicolaus Harnoncourt. De nummering van Schubert's uh, symfonieën, zijn latere symfonieën, is nogal verwarrend. Uh, dat zei ik u al, omdat de, de 19e eeuw, de later ontstaande grote symfonie in C-majeur D-944... al als nummer 7 was gepubliceerd, uh, kreeg de onvolendete, oftewel die uh, onvoltooide symfonie, het nummer, uh, het nummer 8... Uh, de grote staat echter doorgaans bekend als de nummer 9 en voor een vol veronderstelde uh, uh, verdwenen uh, gmunden gasteiner symfonie in C-majeur, die waarschijnlijk nooit bestaan heeft. Of... Toch de grote was. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, die nummer 7 werd dus dan inderdaad opengehouden. En eh, dus hadden we die onvolendete, die onvoltooide symfonie als nummer 8. En deze symfonie, die ik dus aankondigde als nummer 8, werd dus ook wel aangekondigd als nummer 9. Maar het is dus nu sinds de actuele stand van het onderzoek zo. Dat de onvolendete, dus de onvoltooide symfonie die maar uit twee delen bestaat. En waarschijnlijk door Schubert, ook Schubert, zo bedoeld was. Dus waarschijnlijk ook nog eh, als voltooid werd beschouwd door Schubert zelf. En die kreeg dus nu in de herziene catalogus het nummer 7. En deze symfonie, dat dus niet de onvoltooide is. Deze symfonie kreeg dus de nummer 8. En eh, misschien nog even een leuk detail is dat dit een van de langste symfonieën is die er bestaat. Want het, hij duurt, eh, als je hem op normaal tempo speelt, bijna 55 minuten de hele symfonie. Dat is behoorlijk lang. Er staat dan ook nog een keer bij, er stond ook nog bij, je kan hem wel in 45 minuten spelen, maar dan moest je de tempo's verhogen. Ja, dat is natuurlijk ook weer een mogelijkheid. Dus dan bent u, ik hoop dat u het verhaal nog snapt, maar het is het, het is, zo zit het dus ongeveer in elkaar. Die nummering is dus nogal verwarrend. En ik heb bijvoorbeeld ook een, een oude LP van, de, van die onverlenderte, waar hij dus inderdaad wel als nummer 8 staat aangegeven. En hier in deze lijst staat deze ook weer als nummer 8 aangegeven. Nou, dan weet u ongeveer hoe het in elkaar steekt. Dit is u wel degelijk de symfonie nummer 8... in C-majeur D-944. Nou, als u het niet meer snapt... kijk op uh, internet... want daar staat het allemaal nog wel eens keurig uitgelegd. We gaan verder... naar deze... Oh ja, ik ga u toch nog een keer een oproepje doen. Dat uh, doe ik ook nog even gauw tussendoor. Misschien wel handig. Volgende week namelijk hebben we onze 80ste uitzending. En we zouden het nou zo leuk vinden als... Uh, die een beetje kunnen laten bestaan uit muziek die u als luisteraar graag hoort. Nou, dat kan u dus doen. U kunt ons dat laten weten voor donderdag 5 september 12 uur s middags. Ja, dat heb u nog even. Uh, kunt u dat doen uh, door uw verzoek in te dienen. Klassieke muziek natuurlijk uiteraard. Bij r.janssen. Apenstaartje. zfmzandvoort.nl Het mag ook via onze Facebookpagina, maar liever via de mail. Dus vooraanstaande donderdag 5 september, 12 uur middags, als u een verzoekje indient. En dan gaan wij dat draaien in onze 80ste uitzending. Die dus volgende week plaatsvindt. Goed, eh, althans, dan moet ik ook weer even, eh, even aantekeningen maken. Het is de 80ste opname. We hebben wel al meer keer gedaan, maar we hebben ook een aantal herhalingen ertussen door gehad. Maar dat is officieel dus de 80ste uitzending die we opnemen. En vandaar het feestje. Nou, genoeg gepraat nu. We gaan weer snel door met muziek. Cello-sonate nu in eh, Bes majeur. Dat gaan we nu doen. RV46. En daaruit het eerste deel, het Largo. En eh, dat is een eh, compositie van Antonio Vivaldi. Die wij natuurlijk vooral kennen van de vierjarige tijden. Gaetano eh, Nazi, die speelt eh, cello. Sarah Bennick. Benici moet ik zeggen, Sara Benetzi speelt ook Cello. Anna Fontana speelt Claffersymbol. En Evangelina Mascardi die speelt Luid. Dat was weer dus een uh, hele aparte combinatie. Zo'n combinatie met zo'n luid erbij. En we waren gisteravond bij een uh, prachtig concert van uh, Talita en Sophia Witmer. En daar werd ook de luid en de Theorbo bespeeld. Ook zo'n uh, van die hele oude instrumenten. Prachtig mooi was dat. We gaan uh, verder met de symfonie nummer 4 in F majeur. Opus 36, TH 27. Deel 3, het scherzo. Pizzicato, ostinato. Dat is hoe het uitgevoerd moet worden. Scherzo, pizzicato, ostinato. De componist is Peter Ilyich Tchaikovsky. En het orkest wat het gaat spelen, dat komt uit Tsjechië. Dat is namelijk het Tsjechisch filharmonisch Orkest. Onder leiding van Semyon Bitschkov. Leuk stuk. En u merkte natuurlijk al, eh, voor zover u niet zo thuis bent in de muzikale termen, dat pizzicato, eh, dat betekent eh, dus dat de snaren van de strijkinstrumenten, de cello, de bassen eh, en de violen, natuurlijk geplukt worden, dus niet gestreken. En dat heet pizzicato. Nou, scherzo, dat is natuurlijk scherzo, moet je zeggen, dat is schertsend. En dan ook nog ostinato, dat is een beetje opstandig. Nou, zo klonk het wel ongeveer. Goed, dan gaan we naar het uh, pianoconcert nummer 4 in G-majeur. Uh, van uh, Ludwig van Beethoven. En uh, we gaan, dat is opus 58. En we gaan het derde deel eruit uh, laten horen. Het rondo. Vivace Cadenza. Ludwig van Beethoven. Kom, Janzen. Uh, ja, het is vroeg, ik weet het. Jan Lisekki, moet ik zeggen, dat is waarschijnlijk een Paul. Die speelt piano. En hij doet dat samen met toch weer een van mijn favoriete kamerorkesten. Namelijk, namelijk The Academy of St. Martin in the Fields. En die staat in dit geval onder leiding van Tomo Keller. Eh, dames en heren, dat woord hoorde u net, eh, cadenza, dat is een, een stuk in zo'n pianoconcert waardoor de pianist zelf gemaakt wordt. Eh, er zijn ook wel geschreven cadenza's, maar vaak is het ook een stukje improvisatie voor de pianist om dan eh, te laten horen hoe goed hij is en wat hij allemaal kan. Dus dat komt bijna in al die concerten, of dat komt in al die concerten, komt dat voor de componist, laat dat dan gewoon ruimte van een aantal maten en eh, zegt van zoek het daar zelf maar uit. Goed, we gaan terug naar uh, weer iets kleiners. Namelijk een concert of een prelude voor luid. Ja, die luid die komt er de laatste tijd nogal eens voor. En vooral ook omdat wij uh, dat een heel mooi instrument vinden. De prelude voor luid in C mineur van Johan Sebastian Bach. Ook oh, die heeft het daarvoor geschreven. BWV 999. Uh, Konrad Junghanel. En dat is de luitist. Is en dan zegt u natuurlijk van... Ja, maar daar zit helemaal geen melodie in. Nee, dat deed Bach wel vaker. Die schreef wel van die, pre van die preludes... wat eigenlijk alleen maar akkoorden waren. Dat heeft hij ook gedaan voor, de, voor het klaversemmel... voor de piano... Eerste preludie bijvoorbeeld uit dat is wel temperieer klavier, eh, dat is ook alleen maar akkoorden. En eh, meneer Gounod heeft daar later een Ave Maria op geschreven. Goed, nou dat was in dit geval dus ook, geva ook het geval met prachtige luid prelude. We gaan naar de blokfluit. Ja, voor velen een, een drama, dat instrument. Want als je vroeger op muziek las ging, moest je eerst een jaar blokfluiten. En dat vond iedereen natuurlijk vreselijk. Maar er is hele mooie muziek gemaakt voor dit kleine fluitje. En um, daar gaan we nu naar luisteren. Blokfluitsonaten in G majeur. En um, dat heet de Fitzwilliam. Zo heet het stuk, heeft het als bijnaam. Nou, dan uh, is de componist Georg Friedrich Hendel, oftewel uh, George Frederick, zoals hij in Engeland genoemd werd, wordt uitgevoerd door het Camarata Köln. <tied> Het laatste klassieke stuk in deze uitzending van ZFM Klassiek. Ik herhaal nog even mijn oproepje. Volgende week dus de tachtigste. En als u, wij zouden het leuk vinden als u dan is bepaald wat er in dat programma komt. En u kunt uw verzoekjes richten aan, aan mij dus. Aan r.jansen apenstaartje zfmzandvoort.nl En liefst voor donderdag middag 12 uur. Uh, de 5e september dus. Want dan kunnen we het allemaal nog opzoeken en uitzoeken. En weet ik het allemaal niet wat die meer zei. Uh, voor deze keer was het het. En om, uh, om u... Uh, eigenlijk een beetje een grapje hoor. Maar om de overgang naar de jazz wat makkelijker te maken. Gaan we eruit met het volgende.